Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De politie- en veiligheidsdiensten hebben het begin dit jaar een aanslag voorkomen... op een Pakistaanse dissident en mensenrechtenactivist, melden bronnen aan de NOS. Hij is uit zijn huis in Rotterdam gehaald en zit sindsdien ondergedoken. Er was informatie binnengekomen dat de man op een Pakistaanse dodenlijst staat... en dat er acuut gevaar dreigde. Inmiddels heeft de Britse politie een verdachte opgepakt een 31-jarige Brits-Pakistaanse man die kort daarvoor in Nederland was geweest. Het is niet de eerste keer dat Pakistan in verband wordt gebracht... met geweldsincidenten en verdwijningen in andere landen. Het CBR slaagt er niet in om de achterstanden in te lopen... die door corona zijn ontstaan, schrijft Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen... en 450.000 mensen moeten hun theorieexamen nog doen. De wachttijd kan toenemen tot vier maanden... en de pogingen om extra examinatoren aan te trekken verlopen moeizaam. In Zwijndrecht woedt een zeer grote brand. Die ontstond vannacht toen een auto een leegstaand bedrijfspand binnenreed. Waarom dat gebeurde en hoe de brand daarna is ontstaan is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bij de brand komt veel rook vrij. Bewoners van de naastgelegen woonwijk krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Alle 300.000 federale ambtenaren in Canada moeten zich laten vaccineren tegen corona. De vaccinatieplicht geldt ook voor iedereen die met de trein en het vliegtuig reist. Canada wil over ruim drie weken de grenzen voor buitenlandse reizigers weer openen. Die zijn dan anderhalf jaar dicht geweest. Van de Canadese bevolking is ruim 60% volledig gevaccineerd. Het weer. Vandaag trekken wolkenvelden over het land, maar de zon schijnt ook geregeld. Alleen in het noorden kans op een buitje. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag, maar na het weekend wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Umbak leeft. Yes, 2020 in het radioprogramma. Straks nog natuurlijk de geschiedenis wat gebeurt door de jaren heen. Het is vandaag uh, uh, 14 augustus. Zeker. Een hoop interessante materie weer te vinden op internet daarover. Eerst even een beetje uit België. Baltasar. and mood, maybe there's something to learn, To you want love and wanna do it well, cause if there's none of it, what on earth is it to tell, yeah, all oh, but the chances, all oh, but the chances strong. I've been learning it wrong, I've been searching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 Van Balthasar uit België. Halfway. Dat was de opening van het tweede gedeelte van het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Yes. Wat gebeurde er op 1958? Een KLM-vlucht 607E van Amsterdam naar New York stort neer ten westen van Ierland in de Atlantische Oceaan. En er komen 99 mensen bij om het leven. En, uh, drie uur s middags, de verbinding werd verbroken. En uiteindelijk uh, ja, was die verdwenen. Er werd een reddingsactie opgezet en er werden alweer wrakstukken gevonden. 180 kilometer bij Shannon vandaan. En uiteindelijk werden er ook 34 lichamen uh, geborgen. En de oceaan is daar zo ontzettend diep daar... dat ze nooit echt de poging hebben gegaan om de bodem te bereiken. Ze hebben weinig bewijs wat er nou precies gebeurd is. En uiteindelijk hebben ze een beetje terug zitten redeneren. En uiteindelijk, het was geen bomanslag... Uh, geen uh, uh, elektronische storing... of een fout van vliegers. We denken aan een mechanische storing... wat te maken heeft met de propeller. Dat er verstopping is gekomen met de kerosine met deeltjes metaaldeeltjes daarin waardoor een of andere propeller is afgescheurd. En uiteindelijk hebben ze daar goed naar gekeken en hebben ze eigenlijk de nieuwe motoren van de KLM hebben ze aangepast om dat uiteindelijk te voorkomen. Dat is in 1958. Oké, okay. uh, in de 1642 vertrok Abel Tasman. Die vertrok dus uh, met een schip van de. Van de... VOC vertrok hij dus op weer een ontdekkingsrijd. Ja. En ik heb zin net te lezen wat die, wat die man allemaal gedaan heeft. en Het is toch wel een wonder. Dat heet vroeger Nieuw-Holland-Australië. Ja. Wat is er gebeurd als dat van Engeland werd? Dat snap ik dan niet. ja. ja. Sowieso met die namen vind ik, ben ik altijd zo bijvoorbeeld niks waard. Oh, doe maar Nieuw-Holland. Nieuw -Holland. Ja. Weet je wel, alles werd gewoon van Noep naar weer naar Nederland. Nieuwe namen konden ze gewoon niet bedenken. En Het grappige, als je naar de kaart kijkt die hij samen met, uh, wat was het ook weer getekend, met Willem Jansson heeft gemaakt, die kaart. Ze denken dus dat Australië veel groter is geweest. Dat het de hele halfrond in beslag had genomen. En dat daar een heel groot stuk land was. Ze hadden net verwacht dat Australië, zeg maar, een groot continent, eiland is. Dat hadden ze verwacht toen in 1600. Ze hadden verwacht dat één groot land was. Oh. Dat, dat het hele rond aan elkaar was. Als je de kaart kijkt onderin, rechts onderin... daar is nu maar voor de helft getekend Australië. Je bent er voorbij. En, uh, dus veel later kwam James Cook erachter... dat uh, Australië er heel anders uitzag. Ja. Dus ja, dat ja. is wel bijzonder. Deze man heeft wel wat voor elkaar gekregen. De Abel Tasman en James Cook ook natuurlijk. Ja, en, de, wel nadat die Tasmaanse duif van hem genoemd is ook, hè? Ja, okay. Oh nee, het hele eiland heette Tasmanië. Nou, volgens mij als ze verder gaan zoeken... kan hij vast nog wel eens wat dingen uitgespookt hebben... wat niet helemaal klopt natuurlijk. Ja, altijd. Ik vind wel excuses. Excuses op de plaats. Altijd. Doe maar. Marcus? Ja, uh, hoe heet het? In 2003 viel uh, in een groot deel van uh, noordoosten uh, van uh, de Verenigde Staten... en uh, een stuk van Canada de elektriciteit uit. In totaal zaten, zaten 10 miljoen inwoners uh, van de Canadese provincie Ontario... Uh, zonder stroom. En ook uh, 40 miljoen uh, inwoners van Amerikaanse staten hadden geen uh, elektriciteit. Het was daarmee de ernstigste stroomstoring uh, in, het, uh, in de geschiedenis van uh, Noord-Amerika. De totale schade werd geschat op 6 miljard dollar. Oh, zo. Ze hebben in totaal... Uh, uh, hoe heet het? Oh, sorry. Nee. Laat nee, Snap je? Okay. Ah. Nou, je hebt het over instorten en zo. Nou, precies. Is, uh, vana... Wacht, wacht. wacht, wacht. Kijk of mensen het herkennen. Dit was... oh, Mijn god, wat Mijn god. gebeurt daar? Oh, Ongelooflijk, als je die beelden kijkt. Ja. Dit gaat over de brug, hè? Jazeker, jazeker. Nou, er waren 43 mensen zijn overleden hierdoor. Ja, maar hoe heette de brug? De Ponte, Ponte Morandi, oftewel de Morandi-brug. Ook ja. bekend als de Ponte vera, vera viaduct Het ja. was een tuibrug in de Italiaanse havenstad Genua. En die uh, verbond de stadsdelen San Pier d'Arena en Cornigliano. Ik vind het gewoon leuk om, de, om dat te zeggen. Ja, ja, sorry. Maar uh, het is wel heel ernstig dat er gebeurd is. Maar ik zie dus wel dat uh, op dezelfde plek is al een nieuwe brug inmiddels in gebruik genomen. Dat is op 3 augustus 2020. Dus oh, okay. is relatief snel. Ja. En die heet nu de Ponto San Giorgio. Oké, okay. dat hebben ze snel voor elkaar gebokst. Zeker weten. Man. gewoon Drie jaar ja. gewoon. Goed, uiteindelijk deze, deze brug is ontworpen door Ricardo die Nou goed, vernoemd naar die brug natuurlijk. Uiteindelijk uh, is het een nieuwe techniek. Het is volgespannen beton. En uiteindelijk... Uh, hij is 1182 meter lang. Althans, dat was hij natuurlijk. En het is met, met een paar... Thuisdraden is hier vastgemaakt. En dat is uh, Poliaan. En uiteindelijk is dat gaan roesten. Niet zichtbaar. En vooral heeft de brug heel veel te maken gehad met uh, zoute zee, uh, zeewind. En daardoor is de boel gaan roesten. En is het gaan bewegen. En mensen zijn echt soms 50 meter naar beneden gestort. Gewoon. Ja, verschrikkelijk. Maar het is Bizar. dus wel die, die nieuwe brug. Ja. Dat, is de, dat, dat noemen ze nu een viaduct. En uh, ja, die, die is nu uh, in gebruik genomen. En er zijn helemaal geen tuinen meer. Ik, zei, ik heb hier de foto even voor je Ja, het is ja, gewoon al meer, dus, meer uh, steun, steuning er, eronder. Vond, ja, ja. Het maf is dat dit ontwerp is vader, uh, vaker toegepast. Drie, twee keer eerder. En alle twee andere bruggen zijn ook allemaal gesloten. En een brug in Libië die ook op dezelfde manier is gebouwd. In 2017 waren scheuren te zien. dichtgegooid. En uiteindelijk is een ander ontwerp van deze man... Is ook, uh, is, oh ja, die is met, uh, met een boot tegenaan aangevaren Die is ook, is ook stuk. Dus nooit maar, meer doen, hè zeg nee, ik dan. Ik denk, Ophouden ik, met ontwerpen. Dit zijn echt wel die waarschuwingen. van... Jongens, kijk al die brugjes na. Net als nu met die overstroming. Kijk het allemaal even na. Want het is allemaal zo oud. En je, je verwacht gewoon dat het voor altijd, voor de eeuwigheid is. En dat is dus niet zo. Echt, dat betonvlot, dan kan je echt zo. Zo vernest gewoon. Als er maar een klein beetje water in komt, gaat het de ijzer gaat uitzetten. Goed, Marcus, iets anders. Ja, in uh, uh, 2012 wordt uh, uh, Constant Kuster... Yeah? Kusters, Kusters, Kusters heet die. Yeah? Uh, um, um, wordt dan... Uh, ja, het eist het openbaar ministerie in Amelo... een, een werkstraf van 40 uur en een uh, voorwaardelijke gevangenisstraf... Uh, voor twee weken met proeftijd van twee jaar uh, tegen uh, Kusters... Um, voor discriminatie en aanzet uh, tot discriminatie voor uitspraken die hij zou hebben gedaan tijdens een NVU-demonstratie okay. in Enschede in 2011. Twee weken na de eis uh, besloot de rechter echter uh, het onderzoek tegen Kusters te, on, uh, te heropenen. Omdat niet duidelijk was uh, of de beledigingen, uh, beledigende uitspraken door Kusters waren gedaan of door Axel Rijks. Hij is, is dus een, een neo-nazistische neo uh, oh, okay. Nederlandse politicus. Hè? Ja, hij, is, ja. hij ziet er ook wel zo uit ook. Heb ja, door het al korte aankomt het ja. met hem. Maar hij kijkt ook wel een beetje dromerig. Dus het kan alle kanten op. Ja. Ik vond het wel een beetje in de dag van, van rampen. Want die brug was ingestort. En ja. twee vliegtuigen zijn ingestort. Eén van die vliegtuigen. Een 2 vliegtuig. Van de Oost-Duitse vliegmaatschappij. Interflug. Er stort niet meer in Buitenwijk van Oost-Berlijn. 156 doods. Laat een raden. Dan zijn ze allemaal op vrijdag de 13e vertrokken. Dat is het fuck. En toen dat was zijn ik allemaal ze allemaal Ja, dat is het. Doods, daar heeft het mee te maken. Hè? Goed, ja. 156 mensen komen daarbij om het leven. Het is echt uh, bizar voor woorden. En uh, televisie en uh, radio deden het verslag van. Ze is eigenlijk nooit helemaal uitleg gegeven. Ik heb het niet kunnen vinden waar het nou precies aan heeft gelegen. Dus dat is... Nou, Goed, dus even nou, ik zou nog even melden, dat gisteravond, ik weet niet of jij naar uh, Humberto Tan gekeken hebt. Ja. Ik dacht, wat is dat nou voor raars? zit hij daar in een voetbalstadion. Ja. Maar het was waarschijnlijk vanwege... Omdat in 1996 was de openingsceremonie van de Amsterdamse Arena. Okay. En uh, je zag dan ook uh, treintje Oosterhuis. Die schijnen oh, ja. toen gezongen te hebben. Ja, klopt. Ja, nou, dat, ja. Dat, dat wist ik helemaal niet. Nee. Maar ik was toen ook in een... Uh, in een uh, kalkoensituatie situatie dat, mij, dat ik net een jong kind had. Oh ja. Maar uh, ja, het was wel uh, bijzonder om haar dan te horen en dat ze toen nog zo jong was. Dat is leuk om terug te zien. Ja. Dus dat is, vandaag is het dan 25 jaar geleden dat die openingsserie, dat die Amsterdam Arena geopend is. Was grappig. Ja, ik heb ja. In die tijd heb ik daar gewerkt Dus toen waren ze aan het bouwen. In de, oh, daar, in de omgeving. In de omgeving Oh, leuk. Is zo Grappig. Ja. Zo'n uh, vliegende schotel die geland is. Heel bijzonder. Goed, straks de verjaardagen, dames en heren. Ja, hij is even zweervolle muziek hier op de zender, mag ook wel eens een keer. Uh, oh ja, Hier is natuurlijk Oscar Lang. Jonge gast maakt muziek. Chew the scenery, zo heet de nieuwe CD. Oh, dat is een uh, filmmaatschappij. Het heet 21 th Century Hobby. Ja. De man heet uh, uh, Oscar Lang. Jonge gast nog, maakt nog niet zo lang muziek. En dit is zijn laatste single. En dat kan je hier verwachten in Toebak Leef natuurlijk. Oh, we kijken naar de verjaardag. Wie is de jaar? Um, uh, yeah, ja, zeker. Vandaag is de, uh, We zijn even oud. Koen Verbraak is vandaag jarig. Ik heb hem al hoog zitten, die Koen Verbraak. Wat, wat is het eerst waar je aan denkt? Treinkapingen? Uh, voetballers? Muzikanten? Stimonte Precies, Amata. Ja Jazeker, dat oh, ja. ging toen over Suriname. Had een, of nee, over uh, dingen dat hij... Um, over de Molken had hij... Uh, dinges, over Nederland-Indië. Nederland-Indië had hij een uh, documentaire, een boek had hij gemaakt. En hij heeft ook zo ongelooflijk mensen geïnterviewd. Hij is naast Freek, Frank van der Lindebal, meester-interviewer. Hij kan al zo echt mooi kijken naar de geïnterviewde gasten... Over, nou, Vertel maar. En een, een paar woordjes en dan komt hij wel. En hij heeft natuurlijk onder andere de serie gemaakt. Kijk in de ziel. En dan, wat ging het nou vaak over? Uh, over bijvoorbeeld de soldaten. Sabrenica heeft hij ook aandacht aan besteed. Artsen, strafpleiters, militair. Heeft ze allemaal onder de loep genomen. Heeft ze allemaal geïnterviewd. Van een hele bijzonder meer. Ik vind dat een uh, goede interviewer. Er zijn natuurlijk ook boeken geschreven. Nou ja, wat heeft hij meer gedaan? De, de, de dingen geschreven voor NRC Handelsblad. V Vrij Nederland. Ach, noem het allemaal maar op. Koendebraag ja, ja. vandaag. Ja, Wie nog meer? Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, Nicolette van Dam, de ah. actrice. En okay. uh, ja, uh, waar heeft ze, ze is bekend geworden door, uh, door het uh, programma Soep. Ik weet niet of je ja. uh, dat ja, nog kreeg. Ja, dierentuin. Dierentuin. Ja, ja, dat ging over een dierentuin. Dat was een soort kinder... Uh, heb jij dat ook gekeken dan? Ik was er oud voor? voor? Ik heb dat vroeger wel gekeken, volgens okay. mij. Oké, En dat ene meisje, die Taffy, die komt uit Zandvoort. Wist je dat? Taffy? Taffy. Taffy. Dat is hey een beetje stoere Daffy Duck, oh ja, oh, die heb ik ook wel eens gezien. Daffy, ja. okay. Maar goed, hoe oud is hij geworden eigenlijk? ja, dat is goed. Het is uit 84. 84. 37, denk ik dan. Ja, ja 37, ja, ja. klopt. Wie vandaag ook jarig is, hij leeft helaas niet meer. Amerikaanse jazzzanger en jazzpianist en popzanger Armando. Dus haar is Buddy Greco. En hij is bekend van The Lady is a Tramp. En hij heeft zelfs in die tijd... Heeft hij uh, met de Beatles opgetreden voor Queen Elizabeth. Echt waar? Ja, ik heb nog gekeken of daar beeld van was, maar dat heb ik niet kunnen vinden. Nee? Oké. Okay. Nou, vandaag uh, wordt hij 75. Ik heb het over Larry Graham. En Larry Graham is bekend van dit. Fuck is dit, jongen? Larry Graham was eigenlijk de eerste basgitarist. Hij is ook bariton maar vooral dat basgitaarwerk van hem is bijzonder. op het Hij deed slamming on en hammering on. En dat is een techniek die hij zelf heeft eigen gemaakt. En in een interview vertelt hij ook dat het te maken heeft met het feit dat ze eigenlijk met z'n tweeën waren. Dat ze geen drum hadden, geen snare, geen beest. Dat deed hij dan zeg met maar, de bas zelf. Ging hij erop slaan, waardoor je het idee kreeg dat er ook een bas en een. Een percussionist uh, bij was. Ja, dat er een, een, een, een drumstel bij was eigenlijk. Hij speelde onder andere ook bars bij, de, de, bij de, de, de, de, de band Sly in the Family Stone, weet je wel? New... Daar speelde hij niet mee? Uiteindelijk is hij zelf ja, ja. nog muziek gaan maken en toen heeft hij nog een klein hitje gehad. Onbegrijpelijk, met dit. Ja, ik hoor geen bars, maar misschien had hij eruit gelaten. Nee, maar ja, je, zei ja, je hoort dat wel een bars. hoor. Uh, ja, je hoort wel een bars. Ik, ik, ik wil een bars horen. Ik wil een bars horen. Niet dit man. One in a Million is een grote hit geweest in 1980. Deze Larry Graham. En uh, goed, het grappige is hij ook nog uh, uh, een oom van rapper Drake. Dus uh, het zit allemaal in de familie. Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, David Crosby. Um, Amerikaanse gitarist en uh, singer-songwriter. Crosby? Uh, Wat? Crosby. Ja, Cros yeah, sorry. Yeah. sorry. Crosby is het. Ja. En hij uh, maakte deel van de volkgroep The Birds. Bird. Ah, yeah. The Birds. The Birds. Ja, leuk hoor. Het heette vroeger trouwens heel anders, hè? Ze hebben een tijdje een andere naam gehad. Ja, dat is goed. Jet Set. En uiteindelijk we hebben heel veel we... verschillende namen. Ik heb ze gelezen gisteren. Ja. Too much to tell. En de platenbaas vond het maar niks, die namen. Die uiteindelijk hebben ze gewoon de beurt gemaakt. En dan haak ik in 64 om het eerste plaatje uit. Please let me love you. Maar uiteindelijk is hij bij uh, Crosby, Stills, Nest Young gegaan. Ja, dus daar is heeft hij ook enorm veel... Uh, Our House is a Very Funny House en dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Heel, heel meerstemmig, heel mooi. In 2015 zijn ze uit elkaar gegaan. Crosby zei zelf: Door mijn op moet ik de band maar verlaten. Heel verstandig. Haar eigen inzicht. Leuk hoort dit. In 1924 is de geboortedag van uh, Wim Kersen. En hij was bekend door de Twee punten En hij is daar, als ik dus zeg... Wat een uh, hit hij gemaakt heeft. Het was dus van. Uh, bij ons staat op de keukendeur. Hij was yeah. dus echt een carnavalsmuziekmaker. Uh, oh, ja, uh, te ja, ja, ja. En uh, weet je wel wat ik zou willen zijn? Een bloemetjesgordij. Ja, dus Daar heeft hij heel veel mee echt verdiend. En, uh, ja, maar hij heeft ook echt voor, voor anderen geschreven. En hij heeft ook uh, dat nummer geschreven van. Uh, ik ben een Amsterdammer of zo. Dat was dat. Uh, wat, uh, wat toen. Uh, een, een, uh, nee, is er, er is voor, uh, een Amsterdam doodgegaan. Ja, er is Amsterdam doodgegaan. Er was een lied uh, uitgeschreven ter gelegenheid van de viering van het 700-jarig bestaan van Amsterdam in 1975. Wat een feestnummer was dat, zeg. Nee, dat volgens mij niet. Nee. En dat was dat door John Kraaikop en Nelis is dat vertolkt toen nog. Oké. Okay. Goed, wie nog meer, Marcus? Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, Mila Kunis. Ja? Uh, die is onder andere bekend van de film Ted, uh, ja, uh, uh, Friends with Benefits, Ted uh, 2. Ja, uh, yeah. en nog een hele hoop andere... En nog heel veel goeie, goeie andere goede actrices. Goed, vandaag is hij ook overleden, vandaag is hij ook jarig zijn geweest, maar helaas overleden in 1992, echt bizar, uh, Vooral over Ronald uh, Simink. En hij trad samen op met uh, Theo met Hans Theoen, uh, hij kwam uit Indonesië, kwam hier in Nederland, deed, uh, was onderdeel van straattheater, zat in allerlei bandjes in Eindhoven, uh, hij, hij, hij speelde gitaar. En uiteindelijk kwam hij Hans Theo tegen, hem. toen gingen ze zelf uh, samen optreden, Theo en Swink. ...Smeek, zo het, moet je het uitspreken volgens mij... ...en ze op allerlei uh, festivals traden ze op... moment hebben ze de prijs gewonnen... ...cabaretfestivalprijs uh, hebben ze gewonnen... ...en uiteindelijk hadden ze een uh, programma... ...dat heette Heist, anderhalf uur, liedjes... ...en allerlei grappen, even een fragment. Goedenavond dames en heren... ...mijn naam is Hans Teeuwen... ...aan de gitaar Roland Smeek. En... ...samen zijn wij... Hans Theo en Roland Smeek. En toen zaten er al heel harde grappen in. En Uiteindelijk uh, zou je denken, wat is er met van deze Smeek gebeurd? Uiteindelijk waren ze aan het optreden in de buurt van Vianen. Het waaide hard en ze reden met z'n tweeën in de bus. Hij bestuurde de, het busje en uiteindelijk kwam er de wind en sloeg over de kop. De man was overleden en Hans oh, Theo had enkel maar een paar kneuzingen. Het is een bizar verhaal. Voor mij moet Hans Theo hier toch wel nog steeds een beetje last van hebben. Lijkt me een dramatische ervaring. Goed, vertel, wat nog meer? Ja, vandaag ook jarig is uh, Halle Berry... Hé, hey, uh, waar? Ja, ja. die. Uh, Halle Berry. Die kwam zo mooi uit de branding, volgens mij. Ja, ja dat die heeft toen uh, Oscar gekregen voor uh, ja, de scène die ze nadee uh, van Dr. No. Oh, ja. In de James Bond film uh, Die Another Day. Dat ze zo mooi uit het water kwam. Ja, Alleen ze had kort haar in plaats van lang haar. Dus ja, het ja. was een heel andere uh, dimensie. Ja. Uh, nou, ja, ook Catwoman hè, was ook erg goed. Catwoman? Ja, ja Catwoman. heel strak. Dat een film van haar, ja. Ja. ja, ja dat ja, was dus toen fijn. nog. Dus zij was de eerste donkere actrice die dus een Oscar kreeg. Daar was ze heel erg dat blij Dat schijnt in. niet helemaal waar te zijn. Maar dat dacht ze. Dat dacht ze, ja. Ze deed een toespraak en dat was vrij gênant. Want er waren ja, anderen ja. die zeiden... Volgens mij is het al hier uitgedeeld. <laughs> ja, maar ja. Zij was er zwaar van overtuigd. Ja, ze was ook zwaar geëmotioneerd. Ja. Dat ze zo bijzonder was. Terwijl het viel allemaal wel mee. En ja, vandaag, vandaag ook is ook uit. Steve Martin. Wordt vandaag 76. Dat ja? is een welbekende acteur en komiek met dat dupke ja. haar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja altijd ja. leuk. Goed, vandaag ja. wordt ze jarig. Ze wordt vandaag 61. Sarah Brightman... Getrouwd met de musicalcomponist Andrew Lloyd Webber althans een geruime tijd. Hij schreef voor haar speciale muziekstukken en natuurlijk *The Musical*, *The Musical*. Die is speciaal, zeg maar, op haar leven geschreven. *Phantom of the Opera*. Oh, die is voor haar geschreven. Ja, oh. ja met haar in gedachten. Maar ik dacht die *Time to Spook dus het... van de opera. Ja, nou, dat kan me voorstellen. Wat een vreselijk mensen, ook niet hier tegenaan te kijken. Vandaag Time to Say Goodbye, dat hij zegt van nou, we gaan nu uit elkaar. Ja, dus, zo is denk uh, ik. Ja. Maar goed, het heel bijzondere is, hij heeft namelijk een stembereik van drie octaven. Dat is veel. Dat is veel. 24 behoor. tonen. Ja. 23 Ja, ik weet niet, jij bent er meer in thuis en dat soort ja, dingen. Ja, zeker. En vandaag is ook nog de keuken, de topchef Julius Jaspers jarig. En die, die heeft toch heel vaak uh, kookprogramma's gedaan ook op tv. Oké. Okay. En het, het, uh, topchef, het programma Topchef, En hij, de, ik ben er geschokt van, hij is jonger dan ik. Loog, nee. ik, had gewoon, ik vond het toch zo'n oude man altijd, want ze zien ook Julius Jaspers. Goed, vandaag de laatste die ik doe, hij wordt vandaag 34. Een vriend van mij was gisteren bij het optreden van hem. Thomas Azier, 34. Hij heeft als iets dramatisch in zijn stem. Hij maakte muziek onder andere in Berlijn. Hij experimenteerde daar met allerlei muziek muziekinvloeden. Uiteindelijk top-pop-talent-award uh, van Noordenslag. Twee EP's uitgebracht in 2012 en 2013... En uiteindelijk eh, voorprogramma ook nog van Wood Kid. Oh, dat is echt heel bijzonder. Dit is natuurlijk ook een van zijn bekendere platen. Een beetje zweverig, engelachtige muziek maakt hij. De laatste plaat is Love Disorderly. Goed Thomas Azier. genoeg hè? Ja, ja, de gedachte wel. Straks hebben wij de, uh, de bericht alweer voor u klaarstaan. I swear I can't breathe Cause your love is tasting too sweet The heat, and then I'm suddenly freezing. And when I think you're the one that I can live without, I just wanna leave. you got an emotional fever. Got an emotional fever. En Dat heet Emotional Fever. Jazeker, dat hebben we hier. We hebben het Formule 1-virus. Want het is natuurlijk ook weer tijd voor de Zandvoortse berichten. En langzaam transformeert het hele dorp in een racedorp. Het schijnt dus dat als je het dorp verder wil aankleden... ook als, als, als woning, maar ook als winkel... kan je daar zeg maar een toolkit voor aanschaffen voor een klein bedragje. En dan kan je een vlag ophangen en je kan stickers overal plakken. Oh, waar kan je die halen? Want dan moet je ja, bij de VVV. Bij de VVV nou, ja. Klein bedrag? De, nou, dat is wel niet zo'n vlag. Nou ja, dat weet ik niet. Maar goed, zij zeggen een klein bedrag Het is een toolkit. Dat klinkt alles een beetje apart. Maar goed, ze noemen het City Dressing. En je kan het overkopen, onder andere bij VVW's Zandvoort. Uh, maar ook Museum Zandvoort kan je het vinden. En uh, nou goed, dit, dit, dit is hier nu gisteren. Het was even spannend. ik stond het in de Zandvoortse krant. of het allemaal wel door zou gaan. Het gaat voorlopig nog door. Niet alle mensen kunnen komen, maar een paar mensen gewoon... Jij mag niet, jij mag wel. Ze gaan gewoon bij de poort gaan, ze gewoon beslissen wie ze binnen laten. Zoiets gaat het doen, zeg maar. Nou goed, daar hangen bij de rondond, dan zie je toch al heel veel vlaggen. Al. En als je binnenkomt rijden, dan zit je al in het race-dorp gewoon. Port, ja. vertel nog meer. Uh, vanwege de Formule 1-races op uh, 5, 5 september... is het kantoor van het Sociaal Wijkteam Wijkteamsantwoord op donderdag 2 september... en vrijdag 3 september gesloten. Geen inloopspreekuur. Medewerkers zijn dus wel telefonisch bereikbaar en per e-mail... En voor meer informatie uh, kijk even op www.sociaalwijkteams.nl. Oké, okay, nou, uh, de, de OPZ stelt vragen over de gang van zaken over het uh, contract met Watertoren. Vorig maand hebben ze met de notaris hebben ze de voorwaarden met je gewijzigd. En uh, dat hebben ze niet echt aan de grote klok gehangen. Ze hebben zo zoiets nou ja, we veranderen wat dingen. En uh, onder andere heeft het te maken met de, uh, de kettingbeding. Beding, zo moet je uitspreken. uitsprekken. Ketenbeding. Ja, ketenbeding. En dat heeft te maken met de voorwaarden. Het is namelijk een openbare, openbare functie. was dat? bovenste verdieping. Dat hebben ze nu losgelaten. Dus nu kunnen er veel, veel meer woningen worden geplaatst. Alleen, ja, was het nog een openbare orde. De, de, de toren is ook maar voor 25.000 euro verkocht... aan deze vennootschap om er iets mee te doen. En de gemeente dacht van nou, voor een klein bedrag... dan kunnen wij ook nog een beetje iets aanbieden... aan de mensen die dan zandvoort... Uh, denken van ik wil even zandvoort van boven kijken. Dat hebben ze van de tafel afgeveegd. Dat hebben ze geen, het... geen, er, geen restaurant bovenin, dus. Nou ja, als of, dat uh, ook ja, Nou ja, goed. Wat dat is jammer. Dat zou jammer. Dat zou het idee kunnen zijn. En aan de ene kant snappen ze het ook wel: ze willen de projectontwikkelaar natuurlijk niet uh, geen breed in de weg uh, leggen. Maar uh, uiteindelijk, ja, er, er moet wel een klein beetje volgens de regels gaan uh, doen. Dus nou, de boeteclausule uh, voor deze antispeculatiebeding is ook veranderd. Dat is en, ook van tafel geworden. Dat is ook van tafel. Er zijn een aantal dingen veranderd. En dat is een beetje zo. Ja, het is echt achtergesloten uh, achter deur. De, de, de Watertoren gaan. is toch een heet hangijzer hoor. Oh, dat mag je zeggen. Aanstaande woensdag kunt u weer luisteren naar een uitzending van De Krochten op ZFM Radio. En uh, dit keer gaat, het, uh, gaat de presentator Pim Groof het hebben. Uh, met, met mijn broer toevallig. Met Jan Peter Verstegen. Uh, die, want hij. Uh, Gaat de pareltjes die hij vindt in de uh, muziekgeschiedenis gaat hij laten horen. En het gaat van Frans Schubert naar de Sugarhill Gang. En van liturgische muziek naar popmuziek. En daarnaast gaat hij zelf ook nog zingen. Dus aanstaande woensdag tussen 8 nee, en 10 uur. Nou, nou, nou. Echt, leuk. radio luisteren wordt weer een belevenis. Je weet totaal niet wat je krijgt. Ja, dit is dat is wel wat. Dat is, dat moet, moet, dat is leuk, ja. ja. dat is waar. Dat je gewoon een beetje verrast wordt. Wat is dit nou voor raarst? En zo moet je wel lager ja, gaan. Nee, en daarna krijg je de allereerste rap van de wereld. Zoiets. Dat dus ook heel. Uh, ja, ja nou goed. De uh, inzet van de CityHost wordt uh, uh, gestimuleerd hier in Zandvoort. En ze willen natuurlijk to de toeristen bij de tal meteen in een lurven grijpen en meenemen in Zandvoort. En kijk, dit is leuk, dat is leuk, daar kan je naartoe. En uh, het moet een, uh, een dankbaar project worden: samenwerkingsactie, een werkgroep. Oh ja, dan live alleen mensen bij elkaar. Centrum Zandvoort, marketing, gemeente. Nou goed, uiteindelijk vragen ze aan mensen die iets echt hebben met Zandvoort. Die enthousiast zijn. En die moeten dan waarschijnlijk mensen in het centrum aanspreken. In het stationsgebied en de boulevard. En dan kunnen ze mensen wijzen op het feit. Kijk, daar kan je pinnen. Daar is het strand. En daar kan je lekker eten. Dat voor activiteiten bieden we aan. Dus welkom in Zandvoort. Dus mocht je hier vol, groepen volgen, je denkt van... Hé, hey, ik wil wel een city host worden... Ja, je bent een ambassadeur, dat klinkt ja, wel. Zit dat klinkt wel een stuk mooier dan nog. ambassadeur ja. van Zandvoort. Ja, uh, vrijdag 12 tot en met zondag 14 november... staat Zandvoort in het teken van kunst. En op diverse locaties zullen dan werken te zien zijn van kunstenaars. Maar ze moeten nog wel aangemeld worden. Dus wilt u deelnemen als kunstenaar... expositieruimte ter beschikking stellen... of op uw eigen kunstzinnige invulling uh, geven aan dit unieke evenement... Meld u dan uiterlijk 15 september 2021... Door een e-mail te sturen naar Kunst: En drie is met een uh, cijfer. Okay. At gmail.com. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er een keuze gaan maken wie waar kan exposeren. En uh, er is dus een dame, dit is Wagenaar. Dat is een van de organisatoren. Maar kijk, uh, kijk even gewoon. In de zand wordt courant. Ja, oké. Okay, Marcus, heb je nog een... Uh... Ja, de bestuurder van een busje botste frontaal tegen een rotonde. Ja, bizar hè? Ja, de bestuurder van... Uh, uh, van het taxibusje is uh, zondagnacht uh, nabij de boulevard Benin tegen een uh, rotonde aangereden. Uh, zowel het busje als de rotonde raakten zwaar beschadigd. De twee inzittenden bleven gelukkig ongedeerd. Maar ja, hij is gewoon uh, recht, uh, rechtdoor gereden. Echt ja. letterlijk gewoon rechtdoor gewoon? Ja, waarschijnlijk uh, gewoon niet door gehad dat het een rotonde was. Dan denk ik ook van waar ben je dan mee bezig? Ja goed, Echt. hij is toch uh, getest op alcohol. Geen alcohol, hij zegt zelf dat hij gewoon een blackout had. Ja. ja, goed. En van deze rotonde flink beschadigd. En de gemeente moet het herstellen. Oh mijn god. Borden, prullenbak, bestrating. Het is als, de, als de gemeente zeg maar, dat gaat maken, dat loopt in de tonnen. Ik weet niet wie er geld aan verdient. Maar ik ben echt verbaasd Soms over een prullenbak. Openbare prullenbak. Wat die kost. Pr pr openbare oh. prullenbak kost geloof ik uh, iets van uh, 10.000 euro. Of... Nou ja, 10.000 euro. Maar ja, zeg, echt, hoe kan dat, joh? Hoe kan het zo duur zijn? Ik bedoel, wie, wie verdient het? Nou nee, goed, maakt dat niet uit. We het over Zandvoortse berichten. Verder, op het Raadhuisplein komt volgende week is daar natuurlijk makreel roken. En er is plaats voor 16 rookpotten of kasten En uh, er komen mensen uit Oud-Karspol, Noordwijk, Boskoop. En, uh, ze krijgen zeven makreelen overhandigd. Vier moeten ze erin leveren. Die anderen die kunnen ze nog uh, verkopen. En het is goed is dat je het verkoopt en dan wordt het van een goed doel wordt gedoneerd. Wil je je nog opgeven? Volgens mij kan je niet meer opgeven. Maar goed, Vana, het is je vandaag. Kan wel... Zie ik, hoor? Tot ja, vandaag. Vanaf 9 uur vandaag mogen ze het opbouwen. Oh ja, op. En dus, uh, het begint om 10 uur. Oh, het is vandaag? vandaag? Ja, 14. Ja, ja. natuurlijk. Vanaf. Ze kunnen nu opbouwen en uiteindelijk moeten ze een makreel inleveren om 2 uur. En om, uh, vijf, uh, om kwart over 2 is de uitslag. En uh, nou dan worden ze per opbod verkocht. Winnaar, die. Uh... Ja, de winnaar wordt verkocht per opbod. En verder zijn er ook nog twee bijproducten uh, uh, mogelijk. Ze mogen ook nog andere dingen in die kast uh, roken. En die kunnen ze ook verkopen. Allemaal voor het goede doel. Het is bij het café uh, Bluis. Het oudste café van Zandvoort. Even, uh, laat ik even de echte prijs noemen. Een gewone prullenbak uh, kost 280 euro. Ik even een klein beetje. Een beetje, een klein maar. Beetje, een klein beetje. Ja, maar ik, ik heb wel eens prijzen gehoord voor dingen... dat ik denk van, die hoorde ik, hoor, ik al toch echt helemaal niet. Misschien hebben ze erbij gesteld. Voor garages bijvoorbeeld. Dat heb ik ook een invloed met, met het radioprogramma. Ongelooflijk. Goed, is tijd voor de Jolande? Voor ja, ik heb hem klaarstaan. Dat ja? uh, is eigenlijk omdat vandaag dus, uh, Mr. Crosby uh, jarig is. Hij wordt tachtig of zo, hè? Hij oh, wordt tachtig, geloof ik. ik. Het, uh, ja, dat is heel Ja, ja, hij is van 1941, ja zeker. Yeah, en ik heb er dus speciaal, want ze hadden toen met Crosby, Stills, Nash en Jongens... Teach Your Children. Dat is wel heel erg van toepassing nu met uh, corona, hè? <laughs> okay. Heel oud plaatje, hoor. Wel ja, leuk. Wel leuk. Country Western. You,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 Nee, sorry, het gaat over anders. Ja, zeker. Ja, het is niet zo'n lief nummer eigenlijk. Want Crosby. Het gaat dus eigenlijk over dat je je kinderen goed moet opvoeden... zodat ze nu geen oorlog gaan voeren. Nee. En ik, ik zit ook net te kijken. Er waren dus gewoon 4 miljoen doden hè, toen met die Vietnamoorlog. Dat is echt wel heel veel. Ja, maar aan welke kant? Uh, nou, 2,4 burgers en de rest de Amerikanen in de Amerikanen. Oké, oh, serieus die shit daar, Amerikaanse. Ja, uh, uh, maar goed, het was ook allemaal... Oh, oh als het, als het, uh, uh, hoe heet het? Ja, het uh, maakt niet uit, die hadden uh, uh, ja, zo, dat ook wel. en zo, dat maakt allemaal niks uit. Ja, maar die Viet Cong, hè, die, die kon je gewoon niet herkennen. Hè. Dus een gegeven moment in zo'n dorp konden ze, konden ze overal zitten, jongens en meisjes, klein, dat kon allemaal van de Viet Cong zijn. Dus dan kwam ze zo'n dorp in en wat was dan je mission? En je mission was... Search and destroy. Yes. Search and destroy. Ja, Miley ging het ook over krijgen. Ik zei skip, wel als ik erover terugdenk. Als je dan zo'n soldaat in een auto werd geïnterviewd... over het feit wat hij daar in Miley moest doen. Het hele dorp gewoon helemaal neerschieten. Dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Goed, Nou, goed, daar is genoeg over gesproken. Goed, iets anders wat ik vandaag met, met verbazing heb zitten lezen in de krant. Reptiel waan rukt op. Je hebt de complotdenkers. Je hebt de denkers. Nou schijnt dus dat er in uh, Nederland uh, mensen zijn die denken... dat we mensen hebben, maar ook reptielen. En zo is er een man geweest, een 40-jarige Matthew Taylor Coleman. En die heeft zijn kinderen in Texas. Nee, Mexico, sorry, niet Texas. Mexico heeft hij gedood. Had ze meegelokt naar Mexico. Hij dacht dat het reptielen waren. En reptielen zijn hoogintelligente wezens. Die komen van een andere planeet. Die kunnen ook door de ruimte en tijd kunnen die reizen. En die hebben ja, de hogere macht. En die willen ons in een bepaalde uh, situatie uh, wringen. Nou, goed. Die hebben allerlei gekke dingen bedacht. En uh, ja, mensen geloven daar heilig in. Oud-marketeer uh, Frans Hestingla... die zegt het ook. Ja, ja dit is gewoon iets apart. Net zoals ufo's en ons, uh, de platte aarde... zijn er mensen die geloven dat... reptielwezens er rondlopen op de aarde. En die, uh, ja, die willen ons uh, eronder houden. En dat gaat heel erg ver. Er zijn, bijvoorbeeld, is een vrouw bijvoorbeeld, in Friesland... die getrouwd is uh, met een uh, shapeshifter. Iemand die zonder emotie van gedaante kan veranderen. Oh, dat wil ik wel eens zien dan. Oh, goed. Dat is zien dan. Maar heb je die sierde vroeger nooit gezien? Wie? Ja. Dat ja, was die toch was dit? Dan... Dat was dit toch? Maar, maar, maar waarom hebben ze die nooit meer herhaald? Nee. Die vond ik onwijs. Goed toen. Ik heb fragmenten van zitten kijken. Dat ik. Dan weet je waarom het niet meer herhaald wordt? Precies. Ja, Doe dan nog maar een aflevering van Swiebertje. Dat is sneller. Nee, zonder gekheid. Het is niet zo niet spekkerk, is leer? meer als toen. Nee, oh. nee. Goed, maar uiteindelijk... Is, uh, dit zijn mensen vooral met psychiatrische problemen... die dit aanhangen. en uh, Het heeft ook uh, vaak te maken met... Uh, even kijken hoor... nou, zie ik ze gewoon niet meer. Maar goed, het uh, is echt een serieus probleem. Mensen geloven hier heilig in en het zijn een grote groepen. Dus mensen denken dus... Dat, dat we niet alleen zijn, maar dat er reptielen zijn. Ik ja. zie hier ook echt een stuk. Marcus, heb je er al eens gehoord van dit? Nee. Nee, nee ook nee, niet. Hè? Nee, nee, ik was, ja, ben je bent net zo verbaasd als ik. Nee. Ja. Ja. Maar okay. ik zie hier ook een stuk van: laten we behalve spiritueel realistisch zijn. Want ook wij zijn gecreëerd vanuit de kosmos en buitenaards ontwikkeld. Ja. En het schijnt dus dat de reptielmensen. Die, uh, ze kunnen alleen maar uh, via receptoren. als ze mens zijn, kunnen ze, kunnen ze dingen voelen en zo. Dus daarom willen ze graag met de mensen samen zijn. Zodat ze er, is dan, een, uh, er is een hele aflevering van South Park over. Ja? Park. Ja? Oh, die moet je even delen op de site. Dat, het ja, le dat le is leuk. Kunnen we kijken? Oh my god, hij killed Kenny. Ja, dat heb je Het uh, grappige is wel dat ze er altijd meteen vanuit gaan, gaan het fouten. Dat ze erop uit zijn om ons eronder te krijgen of dood te maken. Of. Uh, als voetveeg te gebruiken, dat is vaak. Dat gaat meteen mm -hmm. helemaal de andere kant op. Nou goed, reptielenbaan. Je moet er maar eens in verdiepen als je daar ja. zin in hebt. Het is wel weer geinig. Uh -huh. Goed, ze heeft een nieuwe plaat uit. Courtney Barnett. Coastline. Yeah. Oh nee, die doen we straks. Eerst wel even Before, before You. Go, go, go, go. I wanted you to know, no, no, no. You're always on my mind. You're always on my mind. Cool, yes. Singer-songwriter staat bekend om haar humanistische, uh, spreektalige teksten. en droge, monotone stijl. Een uh, grote kwam uit in 2015. Dit is iets nieuws, dat heet namelijk nou Before You Got a Go. Yes, hier bij Toebaklijst fijne dat aanstaan. We kijken de wereld in, en een van die dingen. Ja, ik heb er helemaal totaal gaan van. maar het schijnt dat echt honderdduizenden ongewenste kinderen lopen hier, waarschijnlijk rond in Nederland meer ouders en steeds meer... hebben achteraf toch spijt dat ze kinderen hebben genomen. Een man ook in de krant vertelt. Oh, oh, oh. Hij zegt, Herman... Het uh, is niet echt echte naam, maar ik wil natuurlijk niet... dat mijn kinderen straks zitten lezen en denken van... Hé hey, pa, ik lees net in de krant dat je helemaal niet blij met me bent. Dus dit is een uh, anoniem... dit is dus een uh, anoniem mannetje die heeft dat hij gewoon eigenlijk het niet aan had moeten beginnen. Hij baalt ervan. Ik had een heel andere carrière kunnen maken. Ik had veel meer zakelijke deals kunnen sluiten. Maar nu moest ik elke keer voor die kinderen zorgen. Zeg dus maar, dit... En het heeft vaak ook te maken, hangt samen met het feit dat mensen tegen een burn-out zitten. En die worden op dat moment nog geïnterviewd. En die hebben dan de balen van dat ze kinderen hebben genomen. Dat kan me voorstellen. Maar het schijnt dus dat er echt wel grote groepen ouders eigenlijk achteraf terugkijken. En denken van, ik had er toch niet aan moeten beginnen. Te veel stress, te veel uh, ouderschapsstress. Dat had ik gewoon, uh, ja, maf. En uiteindelijk, uh, als ze therapie gaan en hulp bij krijgen, hebben ze achteraf wel weer een positief gevoel erover. Maar dit is wel een serieus probleem. En dit heeft ook, ook uiteindelijk de uitwerking in het gezin. Als je het echt zo van baal dat je kinderen hebt, heb jij dat? Kun je dat iets voorstellen? Oh ja, ja, ja? jij kan ja. Me iets voorstellen. <laughs> ja, huh? jeetje. Ja, hoor. Dat komt ook het... wel heel echt uit, hè? Ja? Maar het zijn zo leuk als ze de laatste week waren. Echt waar? De laatste dag dat ze dan weer een dag heel lief zijn, dan vergeet je alles weer. Maar ik, ik heb genoeg uh, gedoe gehad, hoor. Oké. Okay. Ik, ik was ook een single man, hè? Dat, uh, ja, ik, die meer. Uh, meer keer twee, hè? Als je ja, misschien. Dat is waar. Kijk, ja, dat is waar. Ik heb natuurlijk ook een vrouw die alles regelt en ik kom gewoon mee op en ik snijd het vlees, zeg maar. Zoiets is het. Nee, ik, ik kan me het niet voorstellen. Een nee, leven zonder jij... kinderen hoor. Ben jij echt degene die het vlees snijdt? Nee, ik probeer het. Dat lukt meestal niet. Ik, ik, nee, ook niet. Die, dat jij degene ben ja, die, nee. gaat, bent die het Dat heeft. Uh... Ik, ik zit gewoon aan tafel en ik doe gewoon gezellig. Maar ik, ik moet wel zeggen, ik heb nu wel, als ik zwanger mensen mensen lopen en zo. Dat ik denk van, ik ben blij dat jij zwanger bent en niet. ik ben je, Dat heb ik wel sterk. Ik denk, waar begin je aan? Juist, yes, dat is allemaal. Ja. Is die daarvan op de hoogte jou jouw uh, zaad nou, ik geloof dat je zelf ook al zo over denkt, omdat hij weet hoe hij zelf was. Oké. Okay. Van uh, wil ik dan wel kinderen, weet je wel? Nou. Ja, Oké, okay, die meneer. Nou, ja, kom op, zeg. Jezus is echt zo. Nou, ik heb ook wel eens wat uh, ellende gehad, waarom mijn zoon is nog wel een beetje ondernemend. Met die oh, wat noem je dat zo tegenwoordig? Hij is wel ondernemend. Wel een ondernemers. Ja. Maar goed, ik, ik geloof toch uiteindelijk dat mijn leven toch redelijk nutteloos was geweest als ik geen kinderen had nage nagelaten. Nee, ja, dat is onzin. Ik bedoel, want, uh, je, je hebt ze alleen. En op een gegeven moment, uh, als ze weg zijn, dan, moet je, dan heb je geen leven meer. Omdat ze er niet meer zijn. Dan je, heb je dan een zwaar MPNF. Dan, uh, nee, dan is ja, maar, het een beetje zinloos geweest. Ja, Maar is het nu wel zinnig? Je hebt nu weer toege... Uh, weet je, milieuproblemen groter gemaakt. En nou, ik zeg de al, afvalproblemen. En al, alle problemen. Als mensen zich gewoon één keer reproduceren... dan blijft in principe de wereldbevolking hetzelfde. Nee, nee, die loopt achteruit. We gaan toch ook nog kinderen dood. Ja, ook dat. Sommige ja. mensen kunnen geen kinderen ja. krijgen. Nee. Maar dus uh, op zich, als ze uh, uh, een, een stel twee kinderen heeft, is dat prima. Want uh, de, iemand moet ons uh, ja. wassen later en helpen. Uh, dat bedoel ik. Mantelzorgers. Ja. Het is nu ja. We produceren nu 1,6 kind, geloof ik. Net even tekort. Ja, nou, ja, ik ja. heb er maar één gekregen. Maar ja, uh, nou, ja dat ik. En ja, een andere hebben er drie. Uh, ja. Pasteleren spakken er wel mensen die hadden zes kinderen. Ik denk, wow. Ja, die, die, die zijn tenminste goed ja. uh, bezig voor de... Morgenavond begint het weer, nou. hè. Zo'n oh huisvol. Ja, een huis vol. Ik, onbegrijpelijk. Ik bedoel, sowieso begrijp ik niet wel voor een zomerstop is op de televisie. Volgens mij... Worden ze allemaal genoeg betaald om gewoon door te werken, gewoon, dacht ik mezelf. En dan krijg je dat soort... De scholen beginnen toch weer, komende ja. maandag of zo? Ja, ik? ja maar goed, maar ik, omzelf, en dan uh, krijg nee, een programma's zoals week. een huis vol. Ik snap er echt helemaal niks van. En het leuke is dan dat je nog in andere serieus programma's daar aandacht aan gaat besteden. Wat leuk, hè? Ja, dan begint het weer, huis vol. Wat krijgen we allemaal te zien? Nou, gewoon een huishouden. <coughs> Jezus, moeten we daar nog nog over gaan lullen of zo? Ja, je hebt ook films over de fabriek. Dat is gewoon een onderneming. Ja, nee, ja, ja, ja. Nee, nee. Dat vind ik toch een stuk inspirerender dan... Uh, zes kinderen in een huis ja, met dat twee is stressvolle ouders. Uh, dus tegenwoordig speciaal. Tegenwoordig is dat heel bijzonder, ja. Kijk, die ja. komt toevallig ook uit een gezin. Uh, de, ja. Er zijn er negen geboren. Ja. Maar uh, ja, een heleboel mensen die willen, willen dat niet meer. Maar ze kwamen wel bij ons voor de gezelligheid. Want de, de kinderen die alleen maar één broertje hadden. Ja, dat snap uh, ik. Dat snap en die kwamen dan uh, reuring zoeken. Ja. Maar die mensen uit die grote gezin, die gingen dan naar een vriendinnetje. Van, oh, dat was het lekker rustig. Weet ja, je? ja, zeker. En die ouders zaten te, te klagen dat het zo druk was. Jongens, kunnen even rustig zijn? Ja. Goed, nou. De stoepak leeft. Enkele plaatjes nog voor tien uur. Even te kijken. Nee, die hebben we al gehad, dames en heren. Kijk eens even op de lijst wat je moet draaien. Precies deze plaats. Ja, zeker. Coastline, Miro... I'm Geluid. Coastline. Ja, zeker. Vroeger zat ik bij het radiose Coastline. En nu ben ik nog steeds bij de kustlijn, maar nu bij een andere radiarization. Zeker waar loop ik tegen het einde van het radioprogramma. kijk nog even de wereld in. Oh ja, we moeten nog even grappen. Degene die vandaag ook jarig is, kon hem, ik moet hem gewoon nog even, even laten horen, is deze man. New Year, from Huggy Bear. Antonio Fergus. Hij wordt 57. Je kent hem bekend je kent hem beter dan als Huggy de Bear van Starship Huts, natuurlijk. Hè. Hij maakt ooit zo'n plaat. It's Christmas, ja, Huggy Bear. Hij maakt nu geen muziek, maar hij speelt afgelopen... Oh ja, 15 jaar geleden speelde hij nog in een, in een vierde serie van... Uh, was het weer, I'm a celebrity, I get me out of here. Dat ging over bekende uh, Britse acteurs of andere mensen... die dan eigenlijk in de jungle moesten overleven. Nou goed, ja. van die mensen die ze dan van stal houden, dus bij uh, Omroep Max natuurlijk eigenlijk ook. Nou goed, ja. wat wil jij zeggen over de Swapfiets? Ja, de fietsenbieders Swapfiets, bekend van de uh, fietsen met de blauwe bandjes. Uh, die gaat een goedkoop abonnement voor elektrische stadsfietsen aanbieden. Oh. Uh, hij heet de Power 1 en uh, uh, ja, nou ja, is niet een heel bijzondere, uh, gaat maximaal 25 km per uur. En uh, heeft een bereik um, op een volle accu van 40 tot 80 kilometer. Zo. Maar hoeveel kost dat dan um, per maand? Het kost 49,90 per maand. Ja. Uh, later wordt dat 59,90. In het begin, uh, hoe heet het? Ze hebben op dit moment wel al een, uh, een elektrische fiets. Um, hoe heet het? Uh, uh, voor 75 euro per maand. En die kan tot 1000 kilometer, uh, mag je daarop rijden. Uh, maar ik vind dat best wel geld. En de originele fiets kostte 16,90 per maand. Vraag me dan af waarom? Waarom zou je dat doen? Voor 200 euro kun je best een fiets vinden. Ja, ja. maar ik denk dat dan, mensen misschien uh, dat hele bedrag niet hebben. En op dat moment is het gewoon makkelijk om uh, En om het is toch geen leasefiets als je stuk gaat lekker band ja, kan inleveren? Dat, dat, ja, nou. ja, ja. Dus dat is wel je voordeel. Hoe vaak, hoe vaak heb je nou een lekker band? Ja, ja maar kan als als je... tegen zitten. Ja. Ja. ja, toevallig heb ik twee fietsen met een lekker band staan thuis. Maar... Ja, ja, ja, dan ja, dan ja, als je die gewoon in kan leveren en een andere krijgt. Nou ja. En hoe zijn die gewone fietsen dan? Zijn die zijn no ja. gewone vanaf 1690. $16,90 per, per maand. Ja, ja. ja. ja. Nou, ja, ja maar dat doen ze ook blijkbaar. Ik bedoel, als jij uh, koopt, ja, je koopt... Dus... Je ziet ze veel uh, rijden. Ja. En tegenwoordig van die elektrische scootertjes overal. Van, van, uh, ja, vanaf het viel van. op. Ik reed door uh, Ardenhout, uh, Bentveld, reed. daar stonden overal van die scooters. Langs ja, van die groene... Van die groene ja, scooters. volgens ja, mij reclame van... steltjes volgens mij overal. Ik weet nee, niet maar dat, dat zijn dus... Dat kun je met een app kun je gewoon, uh, leg je telefoon erop. En dan, uh, oh, okay. en dan kun je hem gewoon uh, Meenemen. starten. En dan hopen dat hij het doet. Nou ja, als pak je een ander, want ze stonden meer bij elkaar. En ja, het, zijn, het zijn elektrische scooters. Je kan met je telefoon, op zich is het een mooi systeem. Hoor. Je kan met je telefoon kun je gewoon zien, Oh, die zit nog zo vol, die zit nog zo vol. Ik pak die. Oh, okay. ja. ja, bij in Australië heb ik daar wat mensen over gehoord. Die waren erg ondernemend. Het is echt het is Leuk, hè? een goedlopend bedrijfje. Ja, ja, ja. Goed, jij laat. laatste. Ja, vandaag is het Xi Festival in China. Dat schijnt toch een soort, uh, soort Chinese Valentijnsdag uh, te zijn. En dat is afgeleid van de aanbidding van de natuurlijke astrologie verjaardag van een zevende oudere zus in de traditionele betekenis. Nou ja, dat gaat allemaal heel ver. Nou, zeg. Maar uh, het wordt wel altijd gehouden. Uh, en uh, het is de bedoeling dus dat mensen dus, uh, toch uh, bij elkaar komen en wat gezellig dan tijd gaan om de zevende chakra te openen? Ja, misschien wel, ja. ja? ja, ja, ja. Wel nou, wel even, wacht even daarmee nog. Uh, ja, ja, er is veel literatuur veel gedichten hierover geschreven. Uh, Oké, okay, dus heeft het te maken met man en vrouw? Of gewoon twee geliefden bij elkaar? Of het gewoon te maken met lief zijn voor elkaar? Is lief, ja, lief zijn. Maar dan heb je ook de, de werken van wolken drijven als kunstwerken en Sterren schieten met verdriet in een hart. Dus dat okay. zijn allemaal mooie gedichten die erover geschreven zijn. Nou goed, nog even een uh, mooi diepzinnigheidje dan aan het einde. De zon schijnt altijd achter de wolken. Dat is altijd zon. En die wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Dat, is wel, dat, is dat was het die ene Belg, hè? Die, die, uh, die, die God van Lourdes had nagemaakt. Precies. Zo, hè? Scherp geluisterd. Nee, ja. Goed, mooi weekend. Ik kijken we elkaar volgende week. Tot volgende Hoi. week. Tot volgende week. Hoi. Hoi. Crashing car.